Goedenavond, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NMS op 3. Het gedoe op vliegvelden zorgt voor mega veel claims. en Vooral claimbureaus profiteren daarvan. Reizigers met een geannuleerde of vertraagde vlucht kloppen aan bij hun. De bureaus eisen dan namens de reizigers de compensatie bij vliegtuigmaatschappijen. Waar de meeste mensen op dit moment tegen aanlopen is dat de airline en de luchthaven naar elkaar, naar elkaar wijzen. Dus geen van beiden willen verantwoordelijkheid nemen, geen van beiden willen de rekening opnemen. Die bureaus zeggen tegen Nieuwsuur dat ze in de afgelopen vier maanden voor meer dan 38 miljoen euro aan claims hebben aangenomen. En wilde achtervolging over de A16 en de A59. Na een overval in Rotterdam gingen de daders er met piepende bandjes vandoor. Meerdere politieauto's en een helikopter gingen er achteraan. Onderweg gooiden de daders geld uit het raam. Op een afrit van de A59 werden ze klemgereden. Drie mensen zijn opgepakt. Gemeenten in Zuid-Holland gaan nog meer samenwerken... om criminele jeugdbendes aan te pakken. Volgens deze politiechef zijn er ongeveer 30 jeugdbendes actief. Dat jongere, jonge kinderen met messen op straat lopen of zelfs met vuurwapens en die mensen en vuurwapens ook gebruiken... Uh, er wordt wraak genomen, het houdt niet op en die cirkel moet doorbroken worden. De aandacht gaat vooral naar de groepen jongeren die constant de strijd met elkaar aangaan. En bewoners van een wijk in Apeldoorn worden gek van steenmarters. De dieren kruipen s'nachts onder de motorkap van auto's en knagen de boel kapot. Ook de auto van Jeanette was de pineut, vertelt zijn hart van Nederland. We hadden de wegenwacht die kwam, die heeft gekeken en die zegt van uh, ik zie uh, tandjes. En waar zaten die tandjes? Uh, in de radiateurslang. Deze automonteur weet wel waarom de kabels zo geliefd zijn. In het uh, materiaal zijn van de slangen, bougie en alzema zit een uh, geur bij aan. Een soort visoliegeur, laat ik maar zeggen. En puur voor het geur komen ze erop af. Heeft de steenmarkt je motorkap gevonden, dan heb je wel pech. Want van de verzekering krijg je niks. Het weer droog en zo'n 19 graden. Morgen in het noorden kans op een bui. In de rest van het land schijnt de zon. Het wordt 23 graden in het noorden tot zo'n 28 in het zuiden. ZFM, verkeersabdeet. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Viel op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Badhoevedorp en Amstelveen Stadsart 4 kilometer. Tot zo voor de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Point Landing uit Alkmaar en uh, ze hebben eigenlijk best een weergeloos uh, show gegeven. Tijdens een release show um, eerder deze maand in de Victorian Alkmaar. Trouwens ze zijn niet uh, de enige band die met uh, nieuw materiaal gaan komen. T-Rex gaat dat ook doen. En dat is weer van een hele andere orde, want dat is een beetje Harry uh, ja, rock, om het uh, zo te uh, zeggen. Rockyroll, zoiets. Uh, maar uh, Three Point Lening heeft ook uh, iets met de Rob Haktaalwoord. Want uh, ze waren het afgelopen seizoen te zien tijdens uh, de voorrondes. En ze hebben ook nog de finale gehaald. Dus het zegt al iets over de kwaliteiten van uh, deze band uit Alkmaar. En bovendien, denk ik, gaan we nog veel meer van ze horen. Want ze krijgen alle aandacht op verschillende popplatformen. Is het niet bij ons, dan is het bij de 3 voor 12 Noord-Holland. En anders is het ook nog wel in die Excel. Want daar hebben ze ook al de weg weten te vinden. Goed, welkom bij dit tweede uur. En we gaan straks proberen te praten met Mariska Lialing van Von V. Dus een beetje toch overuren maken. Want afgelopen vrijdag... Uh, ...was dus ook al uh, te gast uh, bij um, Henk Janssen. En daar heb ik ook nog uh, wel wat over. Want uh, Henk uh, die is uh, bezig met um, een programma wat hij, uh, wat hij doet. Uh, moet ik even dat er, er even bij pakken? Want <laughs> dat heb ik dus... Ja, nee, ik, uh, ik heb niet, uh, nee, niet doorgaan met bewerken. Ik moet gewoon eventjes naar iets toe... Uh, want uh, Henk Jansen was uh, degene die afgelopen vrijdag Mariska Lierling aan de telefoon had over Turmoil Turmoil. De nieuwe single van Vol v, Maar wat doen ze daar nou bij Radio Spannenburg? Uh, ze hebben nog iets bijzonders. Want naast het uh, programma Hors van, uh, van deze Henk samen met Niels Kwakman doet hij ook nog een ander programma. Dat heet uh, Nieuw te horen vanuit de Toren bij datzelfde radio als Pannenburg, maar ze hebben daar iets uh, leuks bedacht. Op zondagavond hebben ze een tafel vol prijzen. Wat uh, gaan ze doen? Een soort bingo. Sterker nog, gewoon een bingo. En uh, dan laten ze dus een liedje horen... en dan kan je dus meedoen... En dan valt er nog wel wat uh, te winnen. Wat valt er te winnen? Want er uh, zitten toch nog wel wat dingen waar wij ook nog uh, het een en ander mee doen. Zo is er materiaal te winnen van bijvoorbeeld... Sophia Dracht, die hebben we wel eens uh, eerder laten horen. Panda. de aard, hebben een nieuwe single. Joana Jorgoe, ooit ook hier uh, laten horen. Nulend, daar zijn wij, Willem de Waard en ik... Uh, de onofficiële leden en onofficiële bestuursleden van de fanclub van... En Eruption Artistiek, ook niet onbekend in dit uh, programma. En natuurlijk Von V. Dus dat is um, eventjes met de alternatieve fanpad op uh, de raakvlakken. En dat is ook de reden waarom we het zeggen. Want er zit dus uh, het nodige waarbij je dus het nodige aan prezen kan winnen als het gaat om die bingo. Um, dat op Radio Spannenburg. Nou, staat er niet precies een tijd bij. Uh, wanneer ze dat doen, moet ik dat eventjes, even kijken. Uh, dat staat op zondag. Ja, zondag. Tussen 7 en. Nou ja, dat moet je dan maar even bekijken bij Radio Spannenburg. Maar vanaf 7 uur dan is dat uh, te, te, te horen en te beluisteren. Dat is dus nieuw te horen vanuit de Toren. Heb ik dat bij deze gezegd? Want ja, Henk doet ook uh, net als ik en Willem veel aan. Het draaien van Nederlands materiaal. En dat uh, moeten we dan toch uh, koesteren in dat opzicht. Dit is Voyou en Denven En ze hebben dat vorige week uitgebracht. Pink Clouds heet het uh, nummer. En. Luister zelf maar. Magic. Love, things in the <laughs> Had als een gekke geleerd uh. Deze tijden ben alleen maar aan het bijklussen uh. Meer stress dan een les van scheikunde oh, Nee ik hoef niet te horen wat zij kunnen Ik wil gewoon wat uh. mee en saadjuffen oh. Al een tijdje geen tijd voor saadjuffen Zie ze schemen en ze willen uh. of mij klussen Ben op positiviteit en allerlei juffen En ze kunnen bij mij tukken Hate voor je, heet voor je ah. Helemaal hartstikke heet voor je Hate voor je, hate voor je Helemaal ah. hartstikke hate voor je hate voor je ah. Helemaal Heet voor, voor je, maar boeie. helemaal hartstikke heet voor je Heet voor je, heet voor je, heet voor je Helemaal hartstikke heet voor je Laat je horen voor de juffen Sluit die juffen. juffen bij die juffen, maar ik houden Laat ze weten dat wil we op van ze houdt Hallo, kan ik kiezen, wil ze allemaal trouw Hey, laat je horen voor de juffen Voor de juffen, middelbaar in de kaart, maar ik houden houden, moet je kijken wat ze dragen op de schouder Hou me vast, dat ben ik niet te houden hey. hey Dit is voor de juffen Shouten naar de juffen Heet voor je, dit is voor de juffen Laat je horen voor de juffe, een van je Dit is voor de juffe. Kleine shout naar de juffe. Dit is voor de juffe. Laat je horen voor de juffe. Gut, shout naar de juffe, let's go. Ey. Als je denkt van. Dit is uh, zo bekend en klinkt mij bekend in de oren. Ja, dat kan kloppen, want er zit Bas Bron achter. En Bas Bron is elke een van de mensen die achter bijvoorbeeld de jeugd van tegenwoordig zit. En dit was Jong Louis. Eh, we hebben hem uh, al gesproken in een van de, de eerdere uitzendingen van Alternative FM. Maar ja, aangezien hij dus ook uit deze provincie komt, uh, kunnen we hem ook uh, meenemen. Want ja, eerder deze maand heeft hij dit uitgebracht. En niet zo lang geleden heeft hij ook een videoclip uh, eraan uh, besteed. De juffen. En het is een ode aan de juffen. En uh, nou, je moet zelf maar kijken. Maar diezelfde mevrouw van Mossel waar hij het over heeft... die komt ook in deze clip voor. Daarvoor hoorde je Voyou en Van. En wie er erachter die Voyou? Dat is een soort uh, beats producer. En die man die heet uh, Maxim Oosterbrink. Dat is uh, de echte naam. En hij schijnt nogal heel wat uh, producties uh, voor zijn rekening uh, te nemen. Het zit uh, toch al een beetje lichtelijk in de buurt van de R&B. En uh, dan een beetje de, de swingbeat. Dat, uh, dat is zo'n uh, muzieksganger wat je in de jaren 80 en 90 een beetje had. En Pink Clouds is een van de laatste werken die ze hebben uitgebracht. Uh, dan dus gaan we verder met een uh, band die vorige week uh, hun single hebben uitgebracht. Uh, Namelijk Panda Waar met Light Me Up. Let's check for you. to no. know Hij was een van de mensen die we ook eerder in deze uitzending hebben gesproken. Dan is er, daarvoor hadden we trouwens een nummer van Panda Noir. We hadden Sme vorige week nog aan de telefoon. Even vooruit kijken, want er is nog wel het een en ander te melden. Want Paradiso, die heeft een ja, assortiment van, um, hoe moet ik het zeggen? Een, een eigen club, Club Paradiso. Uh, nu, wil het uh, geval dat daar uh, iemand uh, speelt. Die wij eerder ook onder de 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolfvlag uh, hebben gehad. En dat is Sterrenweldering. Uh, dan moet je even, volgens mij is dat uh, komende maandag. Of in ieder geval na het weekend. Je moet even bij Paradiso kijken. Maar daar speelt zij, uh, deze Sterrenweldering. En ach, als we het uh, er dan toch over hebben, dan kunnen we dat ook eventjes laten horen van wat ze nog heeft achtergelaten en dat was nog volgens mij uit 2021 not with me lost lights in the dark i try to catch them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 Sunrise Paradise met Older. Daarvoor hoorde je Sterrenweldringen en uh, Not With Me. En die uh, vormt een onderdeel van het uh, programma wat Paradiso nog uh, gaat uh, doen de komende week. Je moet maar even kijken op de, de website van Paradiso. Amsterdam, want ze doen een soort van Club Paradiso in de grote zaal. En uh, daar uh, speelt Sterren En dat uh, zijn toch maar mensen die weinig gegeven die in een grote zaal uh, mogen spelen. We gaan verder, want, uh, ja, want uh, ze hebben uh, speciaal hun repetitie... of beter gezegd rehearsal-avond, uh, daarvoor een beetje uh, ingericht... om tijdelijk te onderbreken voor het telefoongesprek. Heb het over Von V. En dit is uh, die oude single die we hier moeiteloos wekenlang hebben gedraaid, 'Openly Remember'. Makes no sense this way it gets quiet. Even more permanent Just the way it gets quiet een beetje de vraag, uh, zouden die heel veel streams die dat hebben opgeleverd op uh, Spotify onder meer ook uh, door ons uh, komen? Dat, uh, dat weet ik niet. Zou zou zomaar kunnen, maar uh, ik, wat ik wel weet is dat er ooit nog iemand uh, tijdens de uitzending dit heeft uh, gezegd. Als we nog tien jaar probes in de volant zouden zijn, dan, ben je, uh, dan, ja, dan sta je heel sterk. Precies. Nou, uh, ik weet niet of Mariska Lierling van Von Vee dat kan behamen. Ik kon het niet goed horen, ja. Nou, als er nog tien jaar opkomen is in Noord-Holland... dan sta je verschrikkelijk sterk. Dat is een uh, uitspraak ah, van Frank Bond. Ja. ja, dat gaat lukken. Dat denk je wel? Ja, ja, zeker. Oh, ja. Goed, uh, we hadden net Openly Remember. Dat is ook meteen een link die ik uh, leg... met uh, wat ik eerder heb uh, gedraaid... in de uitzending van Alaska. Want diezelfde Frank Bond met Pantarij... Uh, denkend aan een muziekvriend. Dus uh, deze uh, slaat daar ook op. Uh, maar goed... Uh, ja, als we het toch over Openly Remember hebben. Want uh, dat nummer dat heeft uh, best wel... een behoorlijke lading uh, gehad... en gekregen. En uh, noem maar op, want volgens mij is half uh, platform uh, muziek uh, minend Nederland uh, die een beetje met schurende muziek uh, te maken heeft daarmee aan de haal gegaan, denk ik ja, klopt ik denk dat het eigenlijk voor het eerst was dat, er, uh, dat mensen ook echt wisten waar het over ging uh -huh. en dat dat uh, mogelijk ook toch wel wat mensen geraakt heeft ofzo, ja. ja, het was zo'n uh, ja, diepgaande nummer qua tekst en dan die muziek erbij ja, we zijn nog steeds hartstikke uh, reten trots op dat nummer, ja. inderdaad gigantisch veel gedraaid meest gestreamde nummer uh, tot nu toe. Hmm. En uh, ja, wie weet gaat het volgende nummer dat nog overstijgen. Ja, nou ja goed, daar gaan, gaan we het zo over hebben. Uh, maar uh, ja, het, het, het, het is wat je, want jullie zijn ook nog... Um, want vorig jaar hadden we nog een beetje de strapatsen van een pandemie. En net uh, waren jullie daar ook mee bezig... om die EP uh, waar bijvoorbeeld dat Openly Remember op staat... net onder de aandacht te brengen met een aantal optredens. En hoppatee, daar kwam weer uh, een lockdown ik. Uh, ja, klopt. We hebben dus inderdaad maar één optreden gehad. Uh, daardoor is het echt verschrikkelijk. Mm. Het festival wat we daarna hadden... werd inderdaad uh, de dag ervoor afgelast... vanwege de corona. Ja, het zat uh, allemaal niet heel erg mee. Maar gelukkig heb je nog altijd radio... en, uh, en uh, de muziekstreams. Dus ja, ja. moeten we het daarmee doen. Ja, uh, dit zeggende. Uh, ik, ik stoor jullie altijd uh, op donderdagavond... tijdens een, een avond uh, repeteren. Hoe gaat het uh, daar in die ruimte? heel lekker. Nou, ik zit nu uh, in het Vondelpark, want uh, dat is waar wij uh, repeteren. Mm. Dus ik uh, geniet hier van het uh, prachtige uitzicht. In de, in de repetitieruimte heb ik geen bereik, dus ik zit buiten. Ja. Maar ja, het gaat echt super lekker. We hebben net, uh, ja, dus of net, we hebben een tijdje geleden die vijf nummers... Uh, Opgenomen en we gaan ze één voor één uh, releasen. Uh -huh. En we zijn inmiddels al lekker bezig met uh, volgende nummers maken. Ja, ja want um, uh, jullie hebben er al twee uh, op jullie naam staan, twee EP's. Uh, Notre Messes en uh, Rubbing Make It Worse. Klopt. En die derde EP, heeft hij ook al een titel? Ja, die heet Undecided. Oh ja, ja. En het gaat ook over de warrige tijden van nu en uh, ja onzekerheden, troubles, dat soort dingen. Ja, dus daar haak ik een klein beetje wel uh, op uh, voort. Ja. ja, waar haal je dat dan vandaan? Uit de actualiteit? Ja, ook. Ook heel erg. En door omstandigheden... Uh, ja, uh, soms gaat het niet heel goed met iemand die me heel erg lief is. Hmm. En uh, ja, ik kan daarover zitten kniezen en helemaal in de put gaan zitten. Ik kan ook een nummer overschrijven. En dat is voor mij in elk geval de manier om, uh, om daarmee ja, om te gaan. Ja, um, en, en dat helpt heel goed. Ja, want, want dat is, is dat dan ook meteen je uitlaatklep dan, uh, in dat opzicht? Absoluut, ja? absoluut. Ja, ik werk natuurlijk ook als maak ook de nodige dingen mee. Ja. Maar uh, ja, ja, dat is zeker weten waar uit, uit klept. Absoluut. Ja, ja want dat is, uh, lijkt me ook best wel een heftig bestaan. Dat je dan op een gegeven moment uh, mee te maken krijgt met allerlei dingen uh, die mensen jou vertellen. En dat je dan denkt, nou, dat zou een som kunnen opleveren. Ja, dat is in het verleden inderdaad zeker uh, gebeurd, ja. ja. Maar het is nu vooral wat nu speelt, is, uh, is eigenlijk wat er nu allemaal uh, plaatsvindt. Ja. En uh, ja, dat is gewoon heerlijk. Overal liggen briesjes in mijn huis, hè. Ja, dat en weet in ik. In mijn auto en in mijn in mijn jaszak en uh, in de douche, overal in mijn badjas en een pen <laughs> om, uh, ja, om. De om... posters zijn niet aan te slepen in huizen lialing, denk ik. Ja, overal liggen briefjes en pennen. Uh, overal, ja. naast mijn bed. En, uh, ja. ik, ik heb dat afgelopen vrijdag uh, even dat uh, fragment uh, teruggeluisterd... Uh, bij Even Horst van uh, vriend Henk Jansen. Yes. En daar uh, had je het toen ook al over met die, uh, met die briefjes en uh, noem maar op. Ja, dat klopt. Ja, soms is het gewoon een zin wat in me opkomt. Of soms is het een melodielijn. Dus ik heb altijd mijn dictafoon bij me. Ja. En ja, daar ontstaan soms nummers uit. En ik merk toch dat de laatste nou, twee jaar... eigenlijk wel, dat heel erg goed werkt voor mij. Ja. En de band begrijpt dat gewoon heel erg goed. En wat ik echt te gek vind... is dat als zij dat nog een keer kunnen versterken... met hun muziek... nou ja, dat is gewoon het mooiste wat er is. Ja. Ben jij dan een chaotisch mens? Ja. Ik ben heel erg geotend. Ik ben altijd heel erg... Ongestructureerd eigenlijk. Ja. Mm, daar lijkt het wel op, maar eigenlijk ben ik best wel gestructureerd. Best wel gestructureerd, maar ook, ook weer niet. Uh, ja. Ja. In, in mijn hoofd is de chaos, maar dat probeer ik wel elke keer uh, structuur in te brengen. Oké. Okay. Dus uh, dat is, uh, uh, nou ja, goed. Als, als, als, als, maar uh, die briefjes, die helpen natuurlijk enorm. En die dictafoon helpt dan ook nog wel een high-tech. Soms kom ik iets tegen en denk ik, jeet, is te gek. Huh? ga ik niet terugluisteren. En dan, uh, ja, soms wordt daar een nummer van gemaakt. Ja. ja. Um, uh, goed, uh, de, jij, jij uh, bedenkt de teksten. Maar uh, de, de, de band uh, moet uh, het muzikale arrangement erbij uh, uh, uh, bedenken. Of, uh, of zit daar ook een soort melodielijn bij jullie er al op? Hallo. Hallo. Hallo, wat gebeurt er? En toen was Mariska ineens helemaal weg. Ja. <laughs> ik, ik, ik zit te, ik, in het luchtledige, uh, uh, mensen. Dus uh, wat, wat, wat, wat, uh, wat er gaat gebeuren is... Nou, ik, uh, ik ga gewoon eventjes turmoor op draaien. Want, uh, want ja, wat, dit, dit is... Mariska zit op knoppen waar ze niet aan hoort te zitten, denk ik. Dan gaan we hem gewoon maar even laten horen. En dan kijken we wel of we Mariska nog even terug kunnen halen. Dit is dus die nieuwe single Turmoil Turmoil. termen van de heer Pepe Fischer te spreken bij de Rob Hakda Rock and roll forever, zoiets. Volvee met uh, hun nieuwste Turmoil Turmoil. En toen ging het uh, helemaal mis en toen uh, was het echt zoiets van hallo aarde en uh, Mariska verstond mij wel, maar ik verstond Mariska niet meer. Maar die hangt inmiddels nu weer aan de telefoon, als dat goed is. Ja, ik ben er gewoon. Jij bent er gewoon. Onrust, onrust. Ja, ja dat, dat, uh, is het niet uh, de gele briefjes en de dictafoons... dan is het wel ergens, uh, weet ik allemaal wat, wat, uh, wat er allemaal plaatsvindt. Geeft niet. Uh, nee, zit, er, uh, ja, zit er nog, uh, nog een aantal optredens aan te komen voor jullie? Ja, er komt natuurlijk een uh, release party aan... die wordt zeker weten in Amsterdam. We zijn nog een beetje in onderhandeling waar dan precies. Uh -huh. Maar uh, er komt sowieso ook een uh, festival in uh, oktober in uh, Tolen in, in, Ze in Zeeland. Aha. sowieso vast ja. op uh, 29 oktober... Dus uh, ja, we zijn er lekker mee bezig. Dus uh, als uh, collega Willem de Waard zit te luisteren... naar mijn programma... dan is dat ergens uh, rond die datum... Uh, dat je misschien wel in die uitzending van Zwaard weer zit... tussen 12 en 2. Dat zou zo maar kunnen, denk ik. Ja, het zou zomaar kunnen. Starten, ja, he? ik bedoel, uh, hij is uh, ook een van de mensen... die naar mijn uh, programma zitten luisteren. En ik ah, bij hem. Dus, ja. dus wat dat er gaat... Uh, zou dat zomaar een beetje uh, leentje Buur kunnen wezen. Maar um, goed, dat is uh, dat wat er uh, nog te wachten staat. Die EP, die uh, gaan jullie dus in... Fases doen, want jullie uh, zullen toch ook uh, gewoon de singles uh, uit uh, blijven brengen. En dan de hele ja. EP hè? Dat is de bedoeling. Ja, ja, ja, dat is zeker de bedoeling. Ja, we gaan uh, een clip maken, ook uh, van een van die nummers. Aha. Daar zijn we ook uh, hard mee bezig. Ja. Dus, uh, heb je, hebben jullie daar een ja, heb je dan ook uh, daar bijvoorbeeld iemand uh, voor uh, op het oog die dan die beelden gaat maken? De ja, klip. zeker hebben we die. Oh. Ja, die hadden we al bij de vorige keer. Hmm. Maar dat uh, kon corona dus ook niet doorgaan. Maar uh, dat gaat zeker plaatsvinden. Ja. Oké. Okay. Okay. Nou, dan was het, uh, dit was dan de afronding. Dank ik je hartelijk. Dank ja, wow. ja. ja, ik moest uh, even netjes een draai eraan geven. Ik uh, kan niet zomaar ergens in het luchtledige ermee stoppen, toch? Nee, nee, nee. Maar tof, je hebt twee nummers gedraaid. Helemaal te gek. Ja, en hier komt nummertje drie. Hier is uh, Volveen met... ...van hun eerste EP. En dat is Notromessos. En dat nummer dat heet Kat. Dat waren ze, Von V met uh, het nummer Cut. En dat uh, is uh, terug te vinden op Messers. Namelijk de eerste EP. En uh, de derde, dat heb je kunnen horen, die is een aantocht uh, dat heet Undecided. Uh, dat hebben ze net uh, een beetje bekend gemaakt. En ik weet dus dat dat ergens rond oktober gaat uh, verschijnen. Dus hou het in ieder geval in de gaten dat ze daar met dat, dat materiaal gaan komen. Wie ook heel vlug met weer nieuw materiaal komt. Weer een EP heeft hij uitgebracht. Dat is Artistiek. En Artistiek is een dance producer. En Nexus is de volgende EP die hij uitgebracht heeft. En dit ga je horen tot aan het nieuws van 9 uur.